En 17 tot 20 graden. Dit was het. End.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZZFM. En nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. In cinema di bagnoli. Een sogno che bianco e nero. Tra poco sarà colori. Estate che passa in fretta. L'estate che torna ancora I giochi messi da parte Per una chitarra nuova Heb je così sincera? pre così sincera Viva la mamma viva le regole le buone maniere quelle che non ho mai saputo imparare forse per colpa del rock forse per colpa del rock forse per colpa del rock forse per colpa del rock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 ik heb 20 Kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te geven. In dromen zien, het huis van neues Ik nieuw land met unbekannten Straßen.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 Ja, de ene Fox zit tegenover mij, de andere Fox heeft een plaatje gemaakt. <laughs> Pieter Fox, joh, de mix de single House Samsee. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report.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 Als we zijn, moeten we er toch aan toevoegen dat hij uitkomt voor het team van Dylan Koster, het Sexuality uh, Racing Team. Ja. Hebben we nog andere soort uh, betrekkingen in uh, die Swift Cup? Ja, die hebben we zeker. Dat is uh, Dennis uh, van der Laar gedebuteerd met paarse deed het heel goed toen. En uh, ja, die wil uiteraard ook die uh, lijn gaan voortzetten. Maar dat zijn uh, de velen die dat willen. En uh, ja, het zijn allemaal uh, jongelingen. Nou zal dat in die kwalificatie zal dat zo vaak niet lopen, uh, dat het uh, een en opmerk gaat gebeuren. Maar uh, ja, ik noem maar wat naam op. Uh, Jelle Beelen, uh, Stijn Schothorst, uh, Marten de Allemaal gebrand uh, op succes uh, in deze klasse. Wat ze daarvoor moeten doen is uh, uiteraard uh, zorgen dat ze ver mogelijk goed kunnen starten tijdens race 1 maand af. En daar zijn ze nu mee bezig. Dat gaat niet lang meer duren. Ik denk op een minuutje op zes. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende race alweer. En het is een race uit de Dutch GT4. Dutch GT4 is toch wel een beetje de klasse aan het worden in Nederland. Of ja, aan het worden. Dat is het eigenlijk gewoon als je kijkt naar de rijders en naar de auto's die daaraan deelnemen. We zouden ook dit seizoen twee Mustangs krijgen. Ja, met paarse was het.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 Wel op een start gaan uh, zo dadelijk uh, in race 1 van dit weekend uh, Jan Joris Verheul. Die deed het uh, uitermate goed. Uh, die kwalificeerde zich uh, voor race 1 uh, op de pole positie met uh, daarachter... Ja, en daarachter... Ja, ...kan je zeggen daarachter... Uh, ...heel dicht daarachter uh, Ricardo van den ...op de tweede plaats want hij daar maar 19.000 uh, van een seconde achter. Derde was het veel uh, Bastiaan, die rijdt in een Porsche. Vierde, onze Zondvoortse uh, dorpsgenoot Danny van Dongen in een kort En dat geeft al aan... Uh,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 pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Twintig oh, jaar. You Dit Life. is Twintig Jaar GFM. You know, some people just don't realize that. Bad, and it just it just gets better. Dat de hit van dit moment van Ryan Shaw, It gets Better. Daarvoor trouwens zijn 1985, German Stewart, en we don't have to take our clothes off CFM Race Radio vandaag bij Pinkster Race op Circuit Park Salford. Maar er wordt natuurlijk nog veel meer gesport. En uh, Joop van Nes, die weet daar alles over. Nou, wel een heleboel. Werkelijk alles. alles, alles. <laughs> welkom. Welkom. Hey, goedemiddag video. Joop. Dankjewel. Dag heren, goedemiddag.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 dat was hij weer, ja, ja. weer. Je moet toch een rot en draaien naar, naar Nieuwe gein En dan nog een wedstrijd spelen. Dat is niet echt prettig. En dan komen ze toch in de eerste helft met 1-0 voor. Door een doelpunt van Ive Hoppen. Krijgen daarna nog twee dotten van kansen. Die helaas eentje op de paal en eentje gaat er net overheen. Dus Zandvoort had met rust gewoon 3-0 voor kunnen staan. Of 0-3 dan. Tweede helft werd het al gauw 1-1. Door een eigen doelpunt van Zandvoort. en werd de bal teruggekopt.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 Uitdoelpunten tellen, niet dubbel. Ja, daar worden... hadden we het ja. over. Ja. Er worden gewoon bij elkaar opgeteld. En is er na, na twee wedstrijden een gelijk aantal doelpunten. En dan wordt er direct penalties genomen. Dus dat is, zijn alleen maar leuke wedstrijden. Niks verlengen, gewoon en meteen die penalties eruit. En hartstikke idee. Ga voor die menaar. Als Zandvoort die wedstrijd of deze ronde door mocht komen. dan moeten zij tegen de winnaar van de andere wedstrijd in het de, in de andere schema, aan de andere kant van het schema. En uh, ik kon het niet vinden wie dat zijn.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 als je daar een half uur van tevoren bent, moet je helemaal acclimatiseren. Dan moet je je voorbereiden, warm lopen. Ja, is een beetje kort dag. En dat hebben dus maandag jongens van Geinoord hebben er last van.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 Er staat ook niet schrik veel voor. Maar goed, er is nog een team wat, wat tegenstrijd. Maar het zal heel moeilijk worden, denk ik. Ik denk niet dat ze het redden. Dat, ja. Maar dat is de ene kant. Het, het, het, het zaterdag gemengde eerste team, dat, ja, dat is kampioen, jongens. Ja. Dat is gewoon kampioen geworden zonder te spelen. Beetje raar. Beetje raar maar het, Die hele tenniscompetitie steekt heel raar in elkaar. Want je hebt een hoogklas in de eerdivisie, en dat is allemaal een halve competitie worden gespeeld.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 Eigenlijk vind ik het een soort van competitievervalsing. Ja, is het, ja maar goed. Want shot kan, kan ook nog eventjes langs Zandvoort komen. Dat is een hele eigen ja. Dat is een hele En dat, dat speelt bij tennis vrij sterk hoor. Er zijn teams die halen gewoon van, van, van de 6, 7 spelers die in een team zitten. Misschien halen ze 5 uit het buitenland vandaan. En die willen per se kampioen worden. Met van de Eredivisie bedoel ik dan. Hè. Wat je er verder aan hebt, mag het lieve heer weten. Want je gaat niet naar een nee. feestelijk of zo. Dat is, dat is allemaal uit den boze. En het zijn, het zijn, het zijn nogmaals, er zijn maar zeven wedstrijden. Ja. Nou, daarom moeten dus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 En dan, uh, ja, dan word je van de baan gemept. Je wil niet elke wedstrijd nee, met 8-0 verliezen. Dat... Nee, in de Eredivisie divisie gaat het over zes partijen, trouwens, want dan spelen ze geen mixdubbels. dubbels. Nee, je wil dus zeggen dat ze eigenlijk helemaal niet zo blij zijn dat ze in de Eerder-Divisie komen. Ik, het is een beetje een jojo-TCZ. Ja.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 Als Kevin er, uh, beter is. Want die heeft een behoorlijke blessure gehad. Dat weet ik niet. Ja, Hij heeft natuurlijk nu al een dag of veertien uh, niet gespeeld. Ja. Ligt dat hij het er kan. Maar ja, dat gebeurt dus maandagmiddag om drie uur op de gleed. Tennispark de gleed. Naar bij de McCall Golf een Country Club. Daar uh, wordt die wedstrijd gespeeld. En daarna is het uh, gewoon even een glaasje champagne. Feestje, hapje en dat soort dingen. Maar eerst op twaalf uur naar het voetbal? Dan ga je ja, dat sowieso. Nou, dan ik Kijk, ja, dat bedoel Come ik. Kom op hoor. <laughs> <En, Luisteraars, laughs> eerst naar het voetbal, dan naar het tennis. <laughs> ja, zo zit het in elkaar, ja. Oké. Okay.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 A young child, but not complete as a whole Before I was born, you're up and scroll. Mama was there, but you was up in the wind You never even knew my name again You never wrote, called, let alone came by As a youth, it was hard to wonder why But now I'm older, and I don't dwell in self-pity Thinking about the life you didn't give me I remember when I used to tell lies When people would ask, I just fantasized, Making up stories to make feel look good But the real truth was, you was never no good People used to say, I look just like you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 Talking about Papa Johnson, Stop Free like Channing. Talking about saving souls all the time, Lee. Stealing in that and stealing in the name of the Lord. Why would you want to say so?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 Much on...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 Er zijn mensen die er vertrouwen in hebben dat het met het nieuwe nummer van Nederland op gaat is. Dat is hier nog niet. in gaat weer, hè? Tietje in, ja, is beter. Dingen door Eerste reserve. Jongen, jongen, jonge. heb jij een beetje vertrouwen in het nummer? Ja, dat komt helemaal goed. Ja, echt waar. Gewoon in blijven geloven. Gewoon in blijven. Ik geloof er helemaal niks van. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report! shalala. We gaan naar Willem van Densen op het circuit. Willem. Shalali, <laughs> shalala. Nee, maar uh, ja. Het circuit, ik ga nog even gauw terug naar wat hiervoor gebeurde. Het is een kwaliteit kaartje van de die Zwift uh, Cup. Uh, ja, en daar hadden we eigenlijk wel Sandfords uh, uh, succes in uh, kunnen we zeggen. Paul was er voor het uh, nieuws langeveld van het Satanity uh, uh, Racing van Dylan uh, Koster. En op een keurige tweede plaats uh, Dennis van der La. Dennis uh, net, ja, 16. Tussen de 16 en 17 in. Keurig in zijn tweede reisweekend uh, in die Zwift op uh, tweede plaats neergezet. Op de openbare weg mag hij nog niet rijden. We zien hem wel regelmatig in het dorp, maar dan met zijn Brommer uh, autootje. Je kent het wel, zo'n. Uh, met een uh, bordje 45 uh, achterop. Maar hier op het circuit uh, gaat hij veel veelal harder. De laatste keer dat hij terecht bent uh, voorbij ging, ja, was het 170. Dus uh, ja, die jongen uh, doet het uh, uitermate goed. Dus wie het ook goed doet uh, zijn uh, de Viers. Uh, die hebben net hun uh, eerste rollen volbracht. We uh, hebben een rollende start De man op Paul, uh, dat was uh, Jan-Joris Vreul. Ja, die uh, was als eerste weg. Hij ligt nog steeds op de eerste plaats met, uh, ja, op zijn bumper. Uh, de BMW van uh, Ricardo van En.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 Over, uh, Pieter uh, Christian van Oranje. Die, ja, we hadden het net over een Mustang. Nou, die is ook in een Mustang uh, onderweg hier. En dan hebben we ook nog uh, Rob Campus, uh, de bekende TV-presentator, die is in een BMW md uh, onderweg. Ford Mustang, ja, jij hoort het woord. Hey Willem, even, mag je even onderbreken? Ja? Ja? We hebben jouw... hey, ja, we zijn in de Nes, no. hoe, hoe zit het met die Camaro's? Die Camaro's, uh, ja dat heb ik eerder ook al gemeld. Nee, dat heb je het over Mustangs? Nee, ik heb nou, uh, oh, niet okay. de vorige uh, uitzending, maar goed. Maar, maar, maar, wat is er mee aan de hand? Want ze waren nogal uh, vol of over die dingen? Ja, nou dat heb ik verteld. Uh, die zijn... Uh, ja, ik zit de reizen vol, en dan gaan we over andere dingen beginnen. Maar goed, uh, oh, sorry, dan hè. die kwalijk. Ja, ik ben daar grote fan van, dus ik was erg benieuwd wat er mee aan de hand was. Ja, nou ja, die uh, schuur die had uh, met paard, uh, één cabaro hier die uh, Ja, die uh, niet aan de verwachtingen De motor, uh, elektronica enzo, dat uh, functioneerde niet. De tweede was inmiddels open uit Amerika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 strijd uh, van uh, de Dutch VT4. Hard werken dus nog? Ja, ja, dat hebben ze ongetwijfeld gedaan de afgelopen zeven weken. En, uh, ze waren in de volle overtuiging uh, dat het nu wel functioneerde. Ja, ja, ja. En, uh, alles uh, wat je naboot, uh, dat was fantastisch. en uh, Op de baan, uh, gebeurt en, uh, na het niet. twee ronden, ja. was het uh, einde oefening. En dat is fiet, want uh, ik denk buiten het feit dat ze uh, niet aan de start schijnen, dat het uh, ook uh, met een heleboel centen al gekost heeft. Er uh, ja, ja. Ja, is eigenlijk... Uh, hebben ze er niks mee laten, kunnen laten zien nog? Gaat nog komen, ongetwijfeld. Ja. Willem, tot slot nog even de zaken op dit moment op het circuit. Ja, Laat de zaken op dit moment is er nog steeds de Arsting Martin. Ook een mooie auto, <laughs> Nou, Zeker beetje. maar er rijdt helemaal niet niks bij hoor. Ja, aan de leiding, leiding uh, Jan-Joris Verheul aan het stuur. Tweede plaats uh, Ricardo van de, Ende. Ja, van de Ende. Een racer uh, puurzang. Uh, die zit op de bumper uh, ja, en die moet en zal er alles aan doen. ...om te proberen Jan-Joris uh, voorbij te gaan. Uh, dat is hem nog niet gelukt. Hij zit uh, zo goed als naakt, Maar uh, ja, dat heeft hij vaker gedaan richting Gerlach. En uh, toen ging het niet helemaal goed. Hij kiest nu eieren voor zijn geld. En sluit weer aan achter uh, Jan-Joris Ruil. Kijken we even waar Danny van Dongen uh, dan nu uh, in zijn uh, corvette rondhangt. Ja, die zit op de bumper uh, van de Porsche van uh, Phil Bastiaans. dus Jan-Joris Ruil, tweede Ricardo van Henne... ...derde Phil Bastiaans en vierde Danny van Dongen. Oké, okay, dankjewel Willem... Straks komen we bij je terug. Er heb er wel echt zin in. Ik heb, festival. Volgende ja. week volgende week. Het komt ja. er weer aan, dan zit jij weer voor. De buis gekluisterd natuurlijk. Chips, dipsausje en uh, ranja en uh, ja, ik, uh, ik kan het uh, net zoals Paul de Leo, die gaat ook wel net kijken. Dus uh, ik ga volgende week ook kijken. Ja, toch klinkt dit een uh, stuk lekkerder dan uh, shalali, shalala, ja. shalolo. Uh, ja. Maar het is de halve finale nog uh, maar uh, volgende week. Ja, oké, okay, maar uh, die komen ze toch uh, niet door, denk ik.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 Maar goed, uh, Maarten Lefebvre heeft, heeft gisteren uh, een grote sprong voorwaarts gemaakt. De Nederlander die het toernooi opende met een ronde van 72, dus één boven de baan, liet er vrijdag onder lastige omstandigheden een 70 noteren. Hij rukte daarop naar de gedeelde 30ste plaats. Robert-Jan Derksen en Joost Luiten hadden een terugval, maar zijn ook in het weekend nog actief in Engeland. Derksen voltooide zijn tweede 18e hals in 73 slagen en bracht zich naar totaal daarmee op 144. Hij levert in het algemeen klassement 10 plaatsen in.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 Let wel 70.000 fans vanavond samenkomen om de wedstrijd op een groot scherm te volgen. Ik hoop dat ze onze overwinning mee kunnen vieren. Hele spannende wedstrijd: Inter Milan vanavond tegen Bayern München. Ja, die Moetis. Met die Moetis. Met Moetis. En uh, ja, wat had hij nog meer? Hè? Nou ja, goed. Uh, dus het wordt ook een clash van uh, twee Nederlanders hè, tegen elkaar. Oké. Okay. Uh, Arjon Robben tegen.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 De Palestijnse president Abbas heeft de Israëlische aanval op een scheepsconvooi met hulpgoederen voor Gaza scherp veroordeeld. Hij spreekt van een bloedbad. De Turkse premier Erdogan heeft vanwege de actie zijn reis door Latijns-Amerika afgebroken. Hij keert zo snel mogelijk terug naar Ankara. Bij de actie werden vanochtend volgens het Israëlische leger zeker tien pro-Palestijnse activisten gedood. De Israëlische televisie meldt dat er veertien doden zijn. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Israëlische commando's gingen aan boord van een van de schepen van een konvooi van de mensenrechtenbeweging Free Gaza Movement en een Turkse organisatie. Volgens het leger werden de commando's beschoten en met messen en knuppels aangevallen. Maar dat wordt door andere bronnen niet bevestigd. Minister Verhagen zei op Radio 1 dat er zo snel mogelijk een onderzoek naar de Israëlische actie moet komen. Ook de Europese Unie wil dat. De Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Ashton roept Israël op om de Gazastrook onmiddellijk en zonder voorwaarden open te stellen voor goederen en mensen. In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal bijstandsuitkeringen met 10.000 gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in het eerste kwartaal 290.000 mensen een bijstandsuitkering kregen. Vooral onder jonge mannen tot 27 jaar is het aantal uitkeringen toegenomen. Die stijging was 15%. Volgens het CBS worden ze eerder ontslagen als het economisch minder goed gaat. En omdat ze een kort arbeidsverleden hebben... krijgen jongeren minder lang een werkloosheidsuitkering... en vallen ze dus eerder terug op de bijstand. In Pakistan heeft een rechtbank de blokkade van Facebook opgeheven. De netwerksite werd twee weken geleden geblokkeerd... na een oproep om op de site afbeeldingen van de profeet Mohammed te plaatsen. Moslims beschouwen dat als godslastering. Volgens de Pakistanse auto...